Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. In Athene en Thessaloniki in Griekenland zijn voor de tweede avond op rij duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren. Ze zijn boos over de treinramp van eerder deze week. Daarbij kwamen zeker 57 mensen om het leven. Ja. De demonstranten zijn woedend op de spoorwegbedrijven en de overheid... omdat zij het spoor jarenlang verwaarloosd zouden hebben. Maar volgens de Griekse premier kwam het ongeluk door een menselijke fout. Er liggen nog bijna 40 gewonden in het ziekenhuis. De man die gisteren in Gothenburg in Zweden is opgepakt... voor het neersteken van een Nederlands meisje van tien en haar oma... zegt dat hij zich er niets van kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de man ook een lang strafblad en psychiatrische problemen. Het zou gaan om een Iraanse man die eind jaren 80 naar Zweden is gevlucht en al snel aan de drugs raakte. Ook is hij meerdere keren veroordeeld, onder meer voor een overval. En Femke Kok heeft geschiedenis geschreven. Zij heeft als eerste Nederlandse schaatster de wereldtitel gepakt op de 500 meter. Dit ziet er goed uit. Goeie bocht. Die half ontploft? Is dit dan zo'n uitschieter van Kok? Kun je wereldkampioen worden? Ja, ze kan het. Ze heeft het in zich. Nu, die laatste meters. 37-28. Het mooi begin. We hebben zo hard voor gewerkt. Afgelopen week eerder terug uit Polen. omdat het daar gewoon zo slecht ging. En de hele week in de training ging het steeds gewoon goed. En dan hoop je gewoon heel erg dat het er vandaag een keer uitkomt. En nu is het gewoon gelukt. Ja, het is ook de eerste keer dit seizoen dat Kok het podium haalt. De Oostenrijkse Vanessa Herzog pakte het zilver. En het brons was voor Jutta Leerdam. En voor haar was het de eerste WK-medaille ooit op haar 500 meter. Krijg je nog het weer? Vannacht kan het in Limburg een graadje gaan vriezen. Morgen eerst motregen en smiddags bewolkt. Maar wel droog dan met een graad of 7. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu. See it. We'll be House your body, house your body, house your body to the base, house it all over the place, and so don't let nobody get in your way, tonight's your night, today's your day, Africa don't stay you home, house music all night long, house music all night long, house music all night long. Every time I see you And you thought you were slick